De hardloper heeft in Grenada de bijnaam De Jaguar.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 Goedemorgen, welkom op deze zondag met CFM Jazz in een speciale uitzending. We gaan vandaag uh, niet twee uurtjes presenteren, maar vier uur. We gaan het ook afwisselen. Um, op dit moment uh, ben ik Jeroen van Sluisdam hier samen met David Habig. Wij gaan het uh, hebben vooral over Jazz Before Church. We gaan wat heerlijke gospelnummers draaien dit, nummer, dit uh, uur. En hierna wordt het, uh, wordt het overgenomen door Peter de Boer. En het derde uur wordt door Adam Spoor verzorgd en het vierde uur wordt door Tom Hendricks uh, verzorgd. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van Bessie Griffin en de Caravans. Het heet Let Us Run. En het tweede nummer wat we gaan draaien is van Evelyn Freeman en de Exciting Voices Chorus. Evelyn Freeman heeft u geluisterd naar sister. Ik uh, ben even de naam weer kwijt. Sister Emily Bram met het nummer Each Day. We gaan verder met de Argo Gospel Singers. He's Alright with Me. We heeft geluisterd naar Sister Mary Knight en Sam Price Trio, Trouble in Mind. Mary Knight is een van de, ja, van de grootste gospelzangerissen van, uh, van Amerika, naast uh, Sister Rosetta Tharpe. Mary Knight is uh, twee jaar, drie jaar geleden overleden en um, ja, we draaiden voor haar het nummer Trouble in Mind. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van de gospel Tones en dat heet Roll Jordan Roll. I can believe that alone by myself. Didn't it rain too? Yeah, didn't it Rachel? rain too? Rain, you know my God. I didn't it, yes. I didn't it, you know it, baby, did, I didn't it. without stopping, Nora was glad when the rain stopped dropping, some at the window, some at the door, some, hey, Nora, can't you take on more, No Do you like it enough for them to come back? Is it all right if they come back? I thought you'd get the message. Gospel does this sort of thing to you. The Dream Card singers of Savannah, Georgia, by way of New York, New Jersey, we're happy to let you hear them again. Uw sister Rosetta Tarp met Didn't It Rain. En het laatste was van Ju Judy Clay en de drinkartsinger That's Enough. Um, we hebben er nog niet helemaal genoeg van, want het is natuurlijk best wel leuk om eens een keer uh, in plaats van uh, echte jazz uh, gospel te draaien. We gaan verder met Reverend James Cleveland. Um, excuse, Reverend Ballinger. We hebben, we hebben er meerdere vandaag. Reverend Ballinger en Willie Dixon met This Train. Sure. Als je nou denkt, waar heeft hij al dat moois vandaan? Het komt van een album, The Nuggets of the Golden Age of Gospel, 1945-1958. Een verzamelalbum van vier cd's met 105, eigenlijk uh, naoorlogse zwarte uh, gospelmuziek, natuurlijk vooral uit Amerika. Um, wie daar niet op staat, maar wie daar eigenlijk wel uh, natuurlijk ook thuis hoort, maar ze is natuurlijk gewoon van een tijdperk uh, ietsje later, is Nina Simone. Nina Simone heeft heel veel verschillende soorten uh, jazzmuziek gemaakt, maar heeft eigenlijk ook een behoorlijke roots in de gospel. En we gaan daarom ook draaien het nummer Love Me or Leave Me. Don't wanna borrow Have it today to Give back tomorrow Your love is my love My love is your love And there's no love Oh, I'm nobody else heeft geluisterd naar Nina Simone met het nummer Revolution van het album Forever Young Gifted in Black. Ja, dat was nogal up tempo, laat ik het zo. Ik heb een wat rustiger nummer van Nina Simone meegenomen, Little Girl Blue. Ook de andere muis pakken. Dat is Nina Simon. Uh, we zijn een beetje aan het knutselen met een, uh, een van onze apparatuur. <laughs> Blijkbaar uh, staat hij nu ietsje anders ingesteld dan dat hij uh, vorige week uh, ingesteld stond. Dus uh, we proberen wat nummers aan de praat te krijgen, maar het is uh, allemaal niet zo heel makkelijk. We gaan nu verder met uh, Swing the Bob. She got in trouble geluisterd naar de Reverend James Cleveland en de caravans met Old Time Religion. Ja, ik heb een nummer van uh, Lee Morgan bij me. Uh, het is. Uh, uh, ik heb het uh, vanaf. Ja, we krijgen natuurlijk veel via de social media richting, uh, richting ons uh, gestuurd. En zo ben ik ook lid van een, uh, een Spaanse uh, jazz-site uh, op Facebook. Um, ja, dus veel in het Spaans uh, maar ik um, en wat ik dus niet echt begrijp maar ik zie hier wel een, in een, op YouTube zelf zie ik een uh, verklaring uh, This appears to be the Jazz Messengers uh, uit 1960 uh, met Art Blakey Lee Morgan, Benny Golson, Jimmy Merritt en Bobby Timmons en de tune, tune dus het nummer heet uh, I Remember Clifford Um, nou, we gaan luisteren. heeft geluisterd naar Lee Morgan, Art Blakey en the Jazz Messengers.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 De eilandengroep in de Caraïbe heeft 110.000 inwoners die vandaag dus allemaal vrij hebben. Veel feestvierders gingen meteen na de wedstrijd naar het huis van Karani James. De hardloper heeft in Grenada de bijnaam de Jaguar. Slachtoffers van de oorlog in de Democratische Republiek.